10 uur. Dit is Radio 1, met Wouter Körpershoek. ABN AMRO roept het bedrijfsleven op om te investeren in duurzame energie... maar hoe groen is de bank eigenlijk zelf? Zometeen in Goedemorgen Nederland. Nu eerst het NOS Journaal met Dorald Megens.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 We didn't get the impression they were from Al Qaeda. If they were, they could hide it very well. So I know there were many rumors that we were in the hands of Al Qaeda, but I'm not so sure about that. I think just tribes. They call themselves pirates, pirates of the desert. Judith Spiegel die zei dat de ontvoerders zeiden dat ze piraten van de woestijn zijn. Spiegel en haar partner komen vanmiddag aan op Schiphol. In Kiev is de politie geraakt met betogers... die al dagenlang het stadhuis van de Oekraïnse hoofdstad bezet houden. Volgens ooggetuigen spuiten de bezetters met hulp van tuinslangen... ijskoud water naar de agenten om hen te verjagen. De oproerpolitie is sinds vannacht bezig met de geleidelijke ontruiming... van het tentenkamp van antiregeringsbetogers op een plein in het stadcentrum. Om negen uur begonnen agenten met hun poging om het stadhuis te ontruimen. De politie ontkent arrestanten te hebben geslagen, zoals de demonstranten beweren.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 TV heeft een maatregel genomen in verband met de uitzonderlijke omstandigheden in de Filipijnen. Het is onduidelijk hoeveel Filipijnen precies uit het getroffen gebied komen. Het is wel bekend dat veel au pairs in Nederland van Filipijnse afkomst zijn. Het Indiaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat homoseksualiteit in India opnieuw strafbaar is. Het Hof vernietigde een gerechtelijke uitspraak uit 2009 waarin het homoverbod werd opgeheven. De hoogste rechter van het land baseert zich op een 148 jaar oud wetsartikel uit de Britse koloniale tijd, waarin wordt gesteld dat homoseksualiteit een tegennatuurlijk delict is dat met 10 jaar cel bestraft kan worden. Amnesty International in India noemt de beslissing in strijd met mensenrechten als gelijkheid, privacy en waardigheid. Het weer, de mist en nevel, verdwijnen nu tamelijk snel. En dan wordt het flink zonnig. Het blijft droog, de temperatuur loopt op naar zo'n 7 graden. Ook morgen en vrijdag is het droog met geregeld zon. En er is nog verkeersinformatie bij de ANWB zit John Bakker. Met files op de Ring van Amsterdam, de A10. Tussen Nieuwendam en Duivendrecht, 3 kilometer. Daar nou staat een auto stil op de rechter rijstrook. Na een ongeluk op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag... bij Gouda nog drie kilometer file. De rijstroken daar zijn weer vrij. Nog wel helemaal dicht is de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Schaarsbergen en knooppunt Waterberg... is de weg nog altijd afgesloten na een ongeluk. Er staat inmiddels een file van 13 kilometer. Verkeer vanuit Apeldoorn richting Arnhem... kan dan ook beter omrijden vanaf knooppunt Beekbergen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 Wouter Körpershoek. ABN Amro op de duurzame tour. De speech van de Britse stotterkoning George VI... is verkocht voor ruim 12.000 euro. Koning Willem-Alexander moet mee op handelsmissies... om orders binnen te slepen. Natuurlijk wordt dat goed voorbereid, maar vaak is dat wel het moment... om de finale klap erop te geven en in het bijzijn van een koning... Eh, tot, tot de finale deal te komen. En het ochtendhumeur van Koos Postema. Het is zeven minuten over tien. Dit is het vervolg van KRO Goedemorgen Nederland. Nederlandse bedrijven moeten veel meer investeren in duurzame energie. Dat vindt de ABN AMRO. En dat schrijven ze in een rapport over de energiemarkt. Want in 2023 moet 16% van de energie die in Nederland wordt opgewerkt duurzaam zijn. Hans van Kleef, energie-econoom bij de ABN AMRO. Goedemorgen meneer van Kleef. Goedemorgen. Wat doet een energie-econoom? Uh, we kijken naar de trends in de markt op het gebied van, uh, van energie... en verdalen dat uh, naar uh, advies richting onze klanten, zowel intern als, uh, als extern. Om geld mee te verdienen? Uh, onder andere. Ja, u wilt dat er uh, zo snel mogelijk duizend windmolens uh, gebouwd worden. Ja, dat klopt. Uh, als je ziet uh, hoe, hoe de doorlooptijd is van verschillende projecten voor, voor windmolenparken... dan moet je al gauw denken aan vijf tot, tot zeven jaar per windpark... Uh, en uh, ja, Er zijn nu twee uh, parken uh, operationeel. Er zijn er drie in ontwikkeling. Uh, er zijn er vergunningen aangevraagd voor uh, negen windparken. Uh, uh, maar die zijn nog niet gestart. Uh, en met andere woorden, het begint toch wel uh, tijd om, uh, de tijd te beginnen te dringen... om in actie te komen om uh, tijdig uh, die, die, die windparken operationeel te hebben... om de doelstelling in 2023 uh, te behalen. Ja, Dat is een enorme investering voor de Nederlandse industrie... om daar aan mee uh, te gaan doen. Ja. Uh, en men vraagt zich onmiddellijk ook af: hoe rendabel zal het zijn? Is het winstgevend investeren in die windmolens? Nou ja, dat hangt af van welke definitie je hangt aan, aan rendabel. Uh, als je kijkt uh, op, op economisch vlak: uh, 8 procent, dat is toch een beetje de gangbare. Uh, daar moet uh, ik mee beginnen, meestal. Ja, dat, dat, dat, dat zegt men. Uh, maar als je kijkt naar uh, ja, de econo economisch vlak uh, om, om energie op te wekken... Ja, dan zijn er op dit moment goedkopere manieren om energie op te wekken. Uh, aan de andere kant, als je ziet dat in Duitsland bijvoorbeeld uh, de, de Duitse economie... een enorme boost heeft gekregen door die energiewende... Uh, en realiseert dat de Nederlandse industrie um, ja, heel erg profiteert... van, van uh, deze uh, ontwikkelingen op offshore gebied. Ik bedoel, we zijn heel goed in, in het exporteren bijvoorbeeld van onze kennis. Dus zowel nationaal als internationaal kunnen we daar als economie best van mee profiteren uh, Zie je dat er dus ook een economisch rendement is op langere termijn. Uh, daarnaast kan je natuurlijk de definitie hangen. Uh, meer kijken naar de duurzaamheid. Uh, het oogpunt hè, dat we willen investeren in maatschappelijke en milieudoelstellingen. Uh, dat is dan al een keuze. Uh, maar dat betekent dat je dus nu moet investeren... In, in een transitie richting duurzame energiemix. Maar zegt u nu als ABN AMRO uh, tegen bedrijven... investeren in die duurzame energie, want dat is goed voor het milieu... alleen een maatschappelijk argument? Ik denk dat je naar de combinatie moet kijken... Maar echt heel veel geld mee te verdienen, dat is nu dus onduidelijk of, da of dat lukt. Nou ja, op korte termijn moet er natuurlijk heel veel subsidie bij. En dat is wat ik zeg, op, op, als je kijkt echt puur naar de korte termijn... Eh, dan, dan zijn er goedkopere manieren, de kolen, gascentrales, noem ze maar op. Uh, maar dat is natuurlijk wel, uh, ik bedoel, we weten met z'n allen... dat we naar een transitie moeten richting een meer duurzame uh, samenleving... en daarin uh, moet uh, geïnvesteerd worden. Ja, nu uh, heeft u wel eens gehoord van de eerlijke bankwijzer... Ik heb ervan gehoord, ja. Ja, dat is een bankwijzer opgesteld door een aantal uh, uh, organisaties. Oxfam, Novib, Amnesty International, Milieudefensie, FNV Mondiaal, de Dierenbescherming, Pax Christi, IKV. Kortom, een breed spectrum aan, uh, uh, aan clubs. En die schrijven dat u nu juist als enige bank in Nederland achterblijft als het gaat om investeren in groene stroom. Alle andere banken doen dat wel, behalve de ABN AMRO. Dat is dus een beetje raar. Uh, ja, dat, dat zou raar kunnen zijn. Ik, ik kan zeggen dat wij als ABN AMRO toch uh, heel graag financieringen aanbieden aan, aan, uh, aan windparken bijvoorbeeld. Uh, maar dit wel doen uh, ter ondersteuning aan klanten die in deze sector actief zijn. Uh, dus we doen het niet op eigen boek, maar het moet een, een, een uh, klantenrelatie hebben. Maar nogmaals, alle andere banken vinden het dus belangrijk, ook vanuit maatschappelijk oogpunt, om te investeren in bijvoorbeeld groene stroom. En nogmaals, u doet dat dan niet. Of in ieder geval een stuk minder. Uh, nogmaals, we bieden graag uh, financieringen aan, uh, aan klanten die willen investeren in deze uh, ja, Maar u doet zich dus te weinig, blijkt uit deze cijfers. Uh, ja. De... En dan gaat het echt om tientallen procenten minder. Dus uh, de ING-bank zit op 72 procent. De Frieslandbank, uh, de Egon Bank uh, die gaan naar 83 procent. En u zit op 46 procent. Oké, okay, dat, dat kan ik zo 1, 2, 3 niet zeggen, sorry. Nou, het vervelende is voor u, denk ik... Uh, dat deze bankwijzer en de conclusies daarvan... dus een beetje haak staan op die oproep die u nu doet. Namelijk aan bedrijven om duurzaam te investeren. terwijl u dat zelf dan onvoldoende doet. Uh, ja, dat is uw vertaling. Kijk, ik ben sectoreconoom. Ik kijk naar de trends in, in, uh, in de markt. Uh, ik zie dus dat, uh, dat dit een trend is. Um, uh, dat we moeten investeren in deze markt. Dat we dat als bank ook graag willen. En financiering aan willen bieden. Um, en, en ja... Dat is dus eigenlijk mijn, mijn signaalfunctie als, als, het ware, als sector-econoom. Eh, het vertalen van de ontwikkeling in de markt eh, richting onze klanten. Ja, ABN AMRO is een staatsbank. Heeft eh, de belangstelling eh, voor duurzaamheid, die u nu dus aankondigt... te maken met het feit dat eh, de overheid een groot aandeelhouder is? Uh, nee, dat staat los van, van dit rapport. Uh, sustainability is een onderdeel wat wij al, al jaren uh, uitdragen... En, uh, en nogmaals, dit rapport is, is puur een, uh, de, de, de, ja, is puur een, een vertaling van, van de trends die wij zien. En dat heeft niets te maken met het feit dat we wel of geen, uh, geen staatsbank zijn. Ja, nu heeft u als energie-econoom binnen ABN Ambro dus dit rapport opgesteld. Was ja. het moeilijk om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen? Want uh, een bank, ja, er zitten toch bankiers die willen geld verdienen en vinden misschien niet duurzaamheid, maar lastig. Uh, nee, want het hoort bij bij de bij de transitie uh, richting een, een duurzame energie. Ik bedoel, dit, dit is een onderdeel van, van de markt. Uh, de, de de, de, ja een de zeg maar pad die we ingeslagen zijn. Ja. En dat zie je natuurlijk niet alleen binnen de bank... maar dat zie je ook buiten de bank. Bijvoorbeeld het Nationale Energieakkoord... wat, wat onlangs getekend is... geeft toch aan dat eh, niet de minste partijen zich gecommenteerd hebben... aan het ja, realiseren van, van deze verduurzaming. Ja, en dan zegt u... doe dan vooral uh, geld steken in windmolens. Uh, veel bedrijven hebben daar kanttekeningen bij. Eén... Uh, er is niet heel veel geld te verdienen. En twee, het kost ook enorm veel tijd voordat het zover is. Al die procedures en vergunningen, bezwaarschriften... die vooraf gaan aan zo'n zo windmolenpark. Is het investeren in windmolens wel zo slim dan? Uh, nou ja, nogmaals, kijk, als je ziet dat we naar 16% verdu verduurzaming moeten... dan is uh, windmolens is, is daar een heel belangrijk onderdeel van. Uh, onshore en offshore. Um, en, en ja, dat kost heel veel geld. Dat kan niet gerealiseerd worden zonder ook een groot uh, deel aan, aan subsidies. Uh, maar aan de andere kant, het is wel een, een richting die we, die we ingeslagen zijn en in uh, moeten slaan... om aan deze uh, uh, verduurzamingsdoelstellingen te kunnen voldoen. En wat u betreft is het een realistisch voorstel? Um, qua verduurzaming uh, absoluut. Die weg zijn we inmiddels ingeslagen. En uh, zoals ik gezegd heb, uh, ja, meerdere partijen en niet de minste hebben zich hieraan gecom uh, gecommitteerd. We hebben nog tien jaar te gaan, maar de tijd begint te dringen. En ja, Met het Nationaal Energieakkoord is een mooie eerste stap gezet. En al met al heeft de ABN AMRO goede hoop dat we die doelstellingen dus gaan halen. Goed. Hans van Kleef was dat, energie-econoom bij de ABN AMRO. Misschien toch wel een goed idee om die eerlijke bankwijzer op te zoeken... en de cijfers die daarbij horen. In ieder geval voor nu, dank u wel voor uw reactie. Oké. Okay.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 Koning Willem-Alexander wil zich dus inzetten voor de Nederlandse economie. En bedrijven hopen daar flink van te profiteren. U hoort het in Koning Koopman, gemaakt door Niels de Jager. Venezuela, 2,5 week geleden. Een legerkapel speelt het Wilhelmus voor koning Willem-Alexander... tijdens zijn kennismakingsbezoek aan het land. En Venezuela is de largest... Of our neighbors. Dus so we zijn heel erg blij dat we de mogelijkheid hebben om Venezuela en de mensen hier vandaag te Voor dit soort bezoeken en vooral officiële staatsbezoeken heeft de koning een belangrijk doel. Dat zei hij tijdens het TV-interview van april. Handelsmissie, zoals laatst naar Brazilië, gaat u dat intensiveren? Het is in ieder geval wel onze bedoeling om, om ook het instrument van staatsbezoeken... zeker buiten Europa, meer in te gaan zetten voor economische betrekkingen. Nederlandse bedrijven in het buitenland juichen dit voornemen van koning Willem-Alexander van harte toe. Zoals hier in China. In de hectiek van Peking kan juist een koning het verschil maken, zegt Leon Kolen. Hij is de hoogste baas in China van zuivelbedrijf Friesland Campina. De overheid eh, wordt gezien als, als bijzonder belangrijk. Eh, hoogwaardigheidsbekleders... Eh... Premiers, presidenten van landen die hier naar China komen krijgen over het algemeen heel veel perspubliciteit. Krijgen ook Xi Jinping te zien en, en Li Keqiang, de president en, en premier. En nemen inderdaad in hun kielzorg altijd het bedrijfsleven mee. En niet alleen maar om dineetjes en, en bezoeken af te leggen, maar ook om contracten te tekenen. Natuurlijk wordt dat goed voorbereid, maar vaak is dat wel het moment om de finale klap erop te geven. En in het bijzijn van een president, premier of een koning eh, tot, tot de finale deal te komen. Is het ook echt nodig dan? Of is het alleen maar... Uh, ja, staat het extra mooi bij zo'n staatsbezoek? Nou, het is natuurlijk moeilijk te meten of het inderdaad het laatste duwtje was. En, en ja, een tekensceremonie is natuurlijk uh, uh, leuk voor de pers. En, een mooi fotomoment. Een mooi fotomoment. Um, maar ik, ik denk serieus wel dat die, die mensen die hier vanuit andere landen... in dit geval onze koning, hè, de belangstelling toont om hier langs te komen... Euh, zich te verdiepen in, in China, helpt het bedrijfsleven absoluut. Hè, om, om die deuren te openen en, en wellicht dat finale duwtje in, in de rug te, te geven... om, om tot een, een, een zakelijke deal te kunnen komen. De koning heeft natuurlijk een, een fantastische uitstraling. Dus je met ik een praat koning... verder over de meerwaarde van de koning met Martin van den Berg... Topambtenaar op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Waar je op bezoek gaat. Ka kan hij meer doen dan een premier of een minister of een staatssecretaris? Nou, een minister en staatssecretaris hebben allemaal ook heel erg hun eigen toegevoegde waarde. Maar een staatshoofd, een koning, heeft natuurlijk nog een andere uitstraling. En in heel veel landen is dat ook heel relevant. Een koning heeft in bepaalde landen ook heel veel uitstraling. Dus dat je dat benut om jezelf te presenteren in dat land... en ook het Nederlands bedrijfsleven daar te presenteren... is buitengewoon waardevol. Nou, u coördineert hier vanuit Den Haag veel van dat soort uh, handelsmissies. Toen u hoorde dat de koning dit van plan was... dacht u ook van, nou, dit maakt mijn werk ook makkelijker... En leuker, want het is ook altijd leuk om met het Hof mooie reizen te doen. En je merkt gewoon dat iedereen daar heel enthousiast van wordt. Ik merk dat bedrijven daar heel enthousiast van worden. Dus je kan effectiever, wat wij zeggen, economische diplomatie bedrijven. Ik heb het ook gezien met mijn eigen ogen. In de recent maanden heb ik veel bedrijven in de Nederland. En large, groot, klein en medium-sized Which hebben echt contacten met Rusland. En, de rest... en voor een bedrijf. Ik kan me voorstellen dat uh, als je wil zaken doen als ondernemer in het buitenland... dat je ook prima met zo'n potentiële zakenpartner een afspraak kunt maken... zelf daar naartoe kunt reizen dan heb je die koning toch niet nodig? Nou, Het speelt eigenlijk op heel veel soorten niveaus... Hè, als je met de koning meegaat naar het buitenland. Laat ik beginnen met de kleinere bedrijven. Kleine bedrijven die naar andere landen gaan... zijn vaak niet altijd heel erg bekend bij die landen. En die merken gewoon als ze in de delegatie van een koning meegaan... dat ze echt op een ander niveau worden ontvangen... in hun nieuwe counterpart. Dus ze worden serieuzer genomen. Ze komen op een hoger niveau binnen. Zodra je als groot bedrijf meegaat of een multinational... natuurlijk heb je al hele goede relaties met het land. Maar zaken doen met een ander land land betekent ook veel vertrouwen met elkaar winnen, respect hebben, respect verdienen en respect krijgen. En juist in de intensiteit van die relatie is het goed dat je naast de directe zakencontacten ook met een uitstraling van een koning meereist. Dat betekent dat je relatie verdiept, maakt het soms makkelijker om gewoon ingewikkelde gesprekken te voeren en betekent dat als je vooral duurzame zakenrelaties wil opbouwen in een ander land, heeft een koning en een meegaan met het bezoek van een koning heel veel toegevoegde waarde. Hij zou binnenkort op staatsbezoek gaan hier in China. Wat zou dat kunnen betekenen voor Friesland Campina? Dat zou voor Friesland Campina en het Nederlands bedrijfsleven een unieke kans zijn. Zeker niet voor ieder bedrijf dan het tekenen van een deal hè, waarbij Willem-Alexander als, eh, als ceremonieel bij aanwezig is. Maar echt om ons als land eh, op de voorgrond te plaatsen en, en nog nadrukkelijker... Eh, ...en in China te positioneren, is dat, is dat een belangrijk moment. Ja. Dus dan zorgt u zeker dat u erbij bent, meegaat in, uh, in, in de schaduw van de koning... ...gaat dan vaak zo'n economische missie mee, daar bent u dan bij? Daar gaan wij zeker bij zijn, ja. Morgen een koninklijke miljoenendeal. Er zit natuurlijk ook nog iets in wat de gunfactor wordt genoemd... ...en daarin heeft het bezoek van het koninklijk paard, denk ik, een hele positieve invloed gehad... Koning Koopman, een reportage van verslaggever Niels de Jager. Vragen en opmerkingen zijn overigens welkom op Goedemorgen Nederland@kro.nl. Zometeen de echte King's Speech is voor ruim 12.000 euro geveild. Maar nu eerst de van Koos Postema. Hij heeft er geen bezwaar tegen dat het wereldkampioenschap voetballen... eens in het snik de Qatar zal worden gespeeld... De temperatuur daalt daar s'avonds om een uur of tien, leuke tijd, tot 30 graden. Dat wil zeggen boven nul. Hij betreurt de dood van uitgebuiten bouwvakkers die aan grote stadions werken. Maar ja, het leven gaat door. Hij is de baas van de FIFA, de reusachtige Wereldvoetbalbond. Een goedaardig uitziende heer, maar een despoot. Natuurlijk is er wel eens oppositie tegen hem opgestaan... Maar dan weet hij onder andere kleine voetballanden aanhang te vinden... en zo een meerderheid. En dus kan hij blijven. De sportpers is moe op hem geschreven. Gelukkig voor hem zijn de meeste voetballeiders conservatief. Cameratoezicht in de doelgebieden bespreekt hij wel... maar komt er voorlopig niet. Hooguit experimenteel. Maar zoals de hockeysport het uitstekend doet, daar piekert hij niet over. Dankzij de verkoop van voetbalrechten is er een grote FIFA-pot ontstaan... waaruit de 32 deelnemende WK-landen bijvoorbeeld een fors bedrag gaan krijgen. Waardoor de voetbalbazen tevreden naar hun Braziliaanse hotelsuites zullen vertrekken. Geen wonder dat deze hoogmoedige heer Blatter, want zo heet hij... er gemakkelijk in slaagde in Rio de één minuut stilte... ter herdenking van de grote mens Mandela terug te brengen tot een seconde of tien... En de zaal zag toe. Blatter. Deer ubermensch. En dat zei Koos Postema. Morgen het ochtendhumeur van Henk Spaan. <klaar> Uit 1972, Van Morrison met Jackie Wilson Sad. De originele uitgeschreven speech van de Britse koning George VI... is geveld bij veilinghuis Sotheby's. Wie de film The King's Speech heeft gezien... kent het verhaal rond deze stotterende koning. Na intensieve oefeningen met zijn logopedist... kan hij in 1939 vrij vloeiend zijn onderdanen via de radio toespreken. Een klein fragment uit die originele speech van destijds. For the second time in the lives of most of us, we are at war. Over and over again, we have tried to find a peaceful way out of the differences between ourselves and those who are now our enemies. Ja, de aankondiging eigenlijk van de Tweede Wereldoorlog was uh, dat, de rol van Groot-Brittannië daarin. Deze originele speech is dus onder de hamer gegaan. Joost Augustijn is docent geschiedenis en Groot-Brittannië-deskundige aan de universiteit in Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Als we het hebben over het originele document, wat, wat, wat moet ik me daar dan bij voorstellen? De getypte velletjes? Of? Uh, inderdaad, het is uh, niet precies de speech zoals die uitgesproken is, uh, die verkocht is. Uh, maar een eerdere versie van die speech. Want? En dat zijn inderdaad drie velletjes uitgetypt op mooi verbruind papier. Maar het is dus niet de echte originele speech die hij in handen had... tijdens het voorlezen voor die radiomicrofoon? Nee, nee het, het interessante juist van dit, deze versie is dat het laat zien... dat ze lang van tevoren, relatief lang van tevoren, hebben bedacht... wat ze zouden gaan zeggen of wat ze de koning zouden laten gaan zeggen... bij het uitbreken van de oorlog. Dat is eigenlijk het, de belangrijkste fonds van dit is dat, wij, dat ze daar al, eh, eigenlijk al lang voor de inval in Polen, wat de aanleiding was tot het de Tweede Wereldoorlog, eh, al over nagedacht hadden. Ja, die gelukkige nieuwe eigenaar moest uiteindelijk 12.424 euro neertellen. Had u dat verwacht of is dat heel weinig geld voor zo'n historisch document? Uh, nou, het is eigenlijk best wel veel. Uh, gezien het feit dat het niet precies dat, uh, het, diegene is, of de versie is die uitgesproken is. Dus hij is niet echt in de handen van de koning uh, geweest. Um, maar het is altijd een beetje lastig inschatten bij dit soort documenten. Want het is toch een beetje van wat de gek ervoor geeft. Um, omdat iemand graag zo'n document wil hebben. En dat kan, als je er meerdere hebt, dan wordt het duur. En als je er niet zoveel hebt, wordt het, duur, wordt het minder duur. Dus dat is moeilijk in te schatten altijd. Ja, en het geeft dus inzicht in uh, de momenten vlak voor het begin van die Tweede Wereldoorlog. Uh, zijn het alleen maar de getypte velletjes? Of lees je ook hele interessante aantekeningen in de, in de zijlijn? En wat is dan de meest interessante en opvallendste? Nou, het is inderdaad uh, het is een versie die voorgelegd is aan een aantal uh, ambtenaren. Uh, en dit is dan de versie van de ambtenaar die de allereerste versie had geschreven. En dit is de tweede versie en hij geeft commentaar daarop. En het interessantste daarvan is eigenlijk dat hij zegt... Uh, deze versie is veel te, veel te lang, De zinnen zijn veel te ingewikkeld. We moeten simpele zinnen hebben, zowel voor het feit dat het een speech is op de radio... maar ook vanwege de koning en zijn speechproblemen. Ja, want dat zien we in de film ook uitgebreid terug. Hè? Die hele lange weg naar uiteindelijk deze speech. Hij doet het vrij vloeiend, in ieder geval in dat fragment wat we nu hoorden. Was dat, uh, gold het voor de hele speech overigens? Uh, nee, ik, als, ik, als je hem zelf helemaal afluistert... volgens mij was hij nu ook iets sneller dan hij in de werkelijkheid gegeven werd. Uh, maar je hoorde aan het eind van wat hij, net, wat hij net zei... dat hij toch op rare momenten stopt. Hij zegt hè, zoiets als... That spirit is embodied in... Hij, hij hakkelt toch wel een beetje, het lijkt wel vloeiend... maar je, ziet hem, je hoort hem steeds ademhalen na twee woorden... in plaats van na zeg maar, een bijzin of een stukje wat bij elkaar hoort. Maar goed, Hij denkt in ieder geval heel goed na over de, over de tekst die hij moet voorlezen. Ja, en de manier waarop hij, waarop hij het zegt. Dat gaat, hij is heel erg aan het nadenken over zijn ademhaling. Dat hoor je eigenlijk tijdens het spreken ook. Nou, eigenlijk zou je hem eens moeten laten voordragen door uh, Obama. Kijken hoe het dan... Uh, hoe het ik dan denk dat, dat de speech heel wat mooier uit kon komen <laughs> dan die daadwerkelijk werd gegeven. Ja, maar goed. Het maakt eigenlijk niet veel uit uh, hoe het gezegd werd. Het ging sowieso om een hele belangrijke speech. Hij is dus verkocht en uh, iemand heeft hem nu uh, voor die ruim 12.000 euro uh, in huis. En wellicht dat u hem ook een keer uh, mag gaan uh, bekijken. Dat zou ik graag willen. Goed zo. Joost Augustijn was dat docent geschiedenis aan de Universiteit van Leiden... over de King's Speech die verkocht is bij Sotheby's. Wij zijn aan het einde gekomen van Caro's Goedemorgen Nederland. Zometeen Jeroen met lijn 1. Jeroen, wat ga jij doen? Les over vluchtelingen. Het blijft nodig en ze zijn er daar net mee begonnen op het Emmerts College in Capelle aan de IJssel, randje Rotterdam. En daar staat de bus op een betonnen basketbalterrein voor het uh, komende uur, lijn 1 van de NTR. Dit is Radio 1. Meneer het NOS-journaal met Dorald Megens. In Hilversum is maandag een meisje van twee onwel geworden nadat ze een pil van straat had opgeraapt en in haar mond had gestopt. Volgens de gooien Nederlander ging het om ecstasy. De peuter belandde uiteindelijk op de intensive care van het AMC. Inmiddels ligt ze op een gewone afdeling. De vader van het meisje vond nog meer pillen. Die zijn getest en toen bleek het om ecstasy te gaan. De bevrijde journaliste Judith Spiegel en haar partner Boudewijn Berensen hebben de jemenitische bevolking bedankt voor hun steun. Op een persconferentie in Sanaa zeiden ze dat ze ondanks hun maandenlange ontvoering... nog steeds van Jemen houden. Spiegel en Berensen komen vanmiddag aan op Schiphol. In Kiev is de politie slaagsgeraakt met betogers... die al dagenlang het stadhuis van de Oekraïnse hoofdstad bezet houden. Volgens ooggetuigen spuiten de bezetters met tuinslangen ijskoud water naar de agenten in een poging ze te verjagen. De oproerpolitie is sinds vannacht bezig met een ontruiming... van het tentenkamp van antiregeringsbetogers in het centrum van de stad. En Filipijnse migranten in Nederland hoeven nog niet terug naar huis... als ze uit het gebied komen dat door de orkaan Hayan is getroffen. Staatssecretaris Teven heeft bepaald dat ze tot 1 maart volgend jaar... in Nederland mogen blijven, ook als hun verblijfsvergunning is verlopen. En dat zijn de hoofdpunten. En er is verkeersinformatie. John Bakker bij de ANWB. Met de files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam... bij knooppunt Hoevelaken, 3 kilometer. Een stuk langer is de file op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Loenen en knooppunt Waterberg, 12 kilometer na een ongeluk. Tussen Schaarsbergen en knooppunt Waterberg is de weg nog altijd helemaal dicht. Gaat waarschijnlijk nog wel even duren. En daarom kan het verkeer richting Arnhem vanaf knooppunt Beekbergen... beter omrijden via Barneveld en Ede over de A1, de A30 en de A12. En hier op Radio 1 gaat Jeroen Wilaert verder met Lijn 1... vanuit Capelle aan de IJssel. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Jeroen Wilaert. Goedemorgen vanuit de schoolbus die voor de school staat... Kinderen zitten naar uh, de mooie oude Canadese gele schoolbus te zwaaien... nadat zij vanochtend uh, hier de school zijn binnengekomen onder de titel of onder het motto... U zijt welkomen. Zo staat het echt hierboven in de entree van het Emmaus College... in de IJssel, randje Rotterdam. Uh, heel gastvrij klinkt dat, warm, omarmend. Maar hoe zit het met Nederland en de migranten, de vluchtelingen... over de grens... Dat is een nieuw lesprogramma dat uh, hier sinds half elf uh, wordt onderwezen. Uh, een lespakket uh, geantomeerd door de Pauluskerk uh, Vluchtelingenwerk. En uh, die les is dus net begonnen met films, met, uh, met les, uh, met een paspoortspel. Um, <laughs> de problematiek lijkt me heel duidelijk. Uh, denk maar aan uh, Lampedusa. Kwam onlangs ook bij ons uh, live in de Lijn 1 uitzending... Kortom, die situatie blijft leerzaam. De situatie moet uh, over worden gedoseerd. Omdat er ook heel veel vooroordelen over zijn. En wij gaan het komende uh, half uur van lijn 1 aan besteden. Een uitzending overigens die uh, niet neerkomt op vluchtelingenknuffelen voor wie dat vreest. U kunt erover uh, uh, meepraten. Vindt u dit nuttig? Is het goed dat er toch ook weer les over wordt gegeven? Op 0800 1121. 11 is het nummer waarop u kunt bellen. U kunt tweeten naar hashtag lijn1, hek, hekje lijn1... en mailen naar lijn1apenstaartje Keith Townsend, Roger Daltrey, Keith Moon en Keith and Whistle. De uh, Who uh, zongen hun vraag. Who are you? Dominee Dick Couvet van um, de Vluchtelingenkerk... van Centrum Pauluskerk Rotterdam. Um, onder de plaat zei u het ook al. Knuffelen. Dat ja. gaan we niet doen, hè? Nee, dat gaan we niet doen. Dat is ook helemaal niet nodig. Uh, maar we komen met dit lesprogramma wel op uh, voor uh, een, een hele grote groep... en steeds groeiende groep uh, mensen uh, in de wereld. Inmiddels zo'n 50 uh, miljoen. Uh, we willen laten zien uh, waarom uh, deze mensen uh, vluchten, waarom ze moeten vluchten. En we willen ook laten zien hoe het is met de situatie uh, in Nederland uh, van deze mensen, van vluchtelingen en ook van uh, ongedocumenteerden. We hebben onderzoek laten doen en daaruit blijkt dat jongeren uh, eigenlijk heel weinig weten van vluchtelingen en van vreemdelingen in Nederland. Uh, er zijn veel vooroordelen. Men weet... Eigenlijk niet veel van het Nederlandse vreemdelingenbeleid. En men weet vooral ook niet hoe deze mensen... dat zijn er zo tussen de 100 en 140.000 in Nederland... onder welke omstandigheden die moeten leven. En dat was aanleiding voor de Pauluskerk om uh, daar iets aan te doen... en een lesprogramma te maken. Pauluskerk, uh, Rotterdam, ja. uh, hier niet ver vandaan. Want wij zitten hier nog steeds in, in deelgemeente Capelle, niet waar? Ja, ja. ja. Uh, Rotterdam, uh, wat uh, toch alles te maken krijgt met... Uh... Vluchtelingen. Ja, er zijn er zo'n 20.000. Ja, zo tussen de vijftien en 20.000 mensen. Illegaal? Uh, niet, wij, wij, ik hou niet van het woord illegaal, want mensen zijn niet illegaal. Zo worden ze wel genoemd, maar het zijn ongedocumenteerde. Dus mensen zonder verblijfspapieren. Dat is hun, dat is hun situatie. Wat doen die? Uh, die uh, mogen in Nederland niet werken. Uh, dus daar bouw je de verloedering al voor een belangrijk deel uh, mee in... Dus de situatie uh, van deze mensen is uh, slecht en vaak hopeloos. Uh, ze zijn hier jaren en jaren uh, eigenlijk zonder mogelijkheden uh, van uh, bestaan. Um, vele, uh, maar dat wordt nu minder uh, met de economische recessie... Uh, vinden ergens wel een, een plekje op de arbeidsmarkt... maar dan in los vastbanen ergens aan de Laag onderkant. betaald. Ja, laag betaald en hele slechte contracten. Mm -hmm. Maar ja, er mag niet gewerkt worden uh, formeel. En um, uh, velen wonen bij uh, familie of bij vrienden. En van die 15.000 tot 20.000 in Rotterdam zoekt zo'n 10% korter of langer de hulp van de pauskerk. Dus je praat op jaarbasis zo tussen de 1500 en 2000 mensen. Dat is niet niks. Ik pik even uit het hele betoog het woord verloedering. Want dat heeft natuurlijk alles te maken met vooroordeel. Namelijk dat het gaat over misdaad. Ja, en, en uh, dus dat was ook de reden waarom... Directe aanhangend aan die migranten. Ja, klopt. Dus dat was ook de reden waarom ik net zei... Ik, ik, ik praat niet over illegale, want het woord illegaal... Dat roept ogenblikkelijk iets op van uh, criminaliteit. En deze mensen hebben geen ander probleem dan een administratief rechtelijk. Dat is geen strafrechtelijk probleem. Dat wil het kabinet ervan maken... En, maar dat moeten we vooral niet doen met z'n allen. Maar het is een administratief rechtelijk probleem. Je beschikt niet over de vereiste papieren. Nu, en dat is niet een uh, strafrechtelijk vergrijp. Nu hebben jullie uh, dit uh, opgezet... compleet met een uitnodiging aan de pers. Ja. Nou, ik moet zeggen... Um, wij staan hier niet omgeven door satellietwagens... en uh, het werkt niet, niet drommen collega's op afgekomen... op de eerste les van... Uh, dit uh, lespakket over de grens? Nou, ik ben niet zo ontevreden, omdat. Uh, uh, dus ik heb een ietsje, ietsje andere waarneming. Omdat daar in de les. Uh, daar zit wel degelijk een aantal journalisten. En daar zijn we ook erg blij mee. Gabriel Cornelissen is de docent of, uh, het, maatschappij leren. Of. Maatschappij. Wetenschappen. wetenschappen. Uh, die heeft dus ook gelukkig. ook een paar collega's. Van mij, van ons. In, ja, in zeker. Er zijn ongeveer uh, 10, 12 journalisten in mijn lokaal nu. Dus nou dat, dat, dat, dat geeft de burger moed? Ja, dat is een goed teken en een goede aandacht ervoor denk ik. Wat gaan jullie nu doen in die les? Uh, ze gaan kennismaken met uh, uh, vooral aantallen, met uh, begrippen als vluchtelingen, asielzoekers. En dan uh, vooral die begrippen gebruiken en hanteren. En ik denk ook dat ze inspelen op bepaalde vooroordelen die er uh, heersen. Als je nou het hele betoog van dominee Dick Cuvé aanhoort, wat denk, je dan, wat denk je dan zelf? Over de asielzoekers en vluchtelingen? Over hun situatie, de vooroordelen en de werkelijkheid. Uh, ik denk dat het heel goed is dat ze de mensen al vanaf jong, vanaf leerlingen zeg maar, uh, horen uh, hoe het precies in elkaar zit. En, uh, dus ik ben heel blij met dit lespakket. En dat, uh, dat de leerlingen gelijk al met iemand die daar ervaring mee heeft... en, en asielzoeker zelf uh, kennis maken. Wat wil je ze meegeven? Mededogen of realiteitszin? Of allebei? Is het en-en? Uh, ik denk dat het heel goed is dat ze sowieso mensen uit de praktijk zien. Uh, niet alleen de, de, de boeken, de methodes waaruit les wordt gegeven. Maar dat ze ook de mensen erachter zien. Dus uh, nou, daar sluit dit project heel erg mooi bij aan. Wat merk je over het algemeen onder de leerlingen? Uh, nou dat ze veel niet weten. Maar dat is niet te wijten aan de leerlingen. Maar dat is meer ook dat uh, ja, de informatie moet wel naar hen toekomen. En dat gebeurt onder andere vandaag. En uh, we hebben er een paar uit de les gehaald. Wesley, Carola... Goedemorgen, Wesley. Had je, liever, had je liever nog in die les gezeten of vind je het wel best even in een schoolbus? Nou, ik vind het altijd leuk om dit soort dingen mee te maken, want het is heel erg praktijkgericht. Maar natuurlijk vind ik het ook leuk om even hier te zitten. Hoe oud ben jij? Ik ben 16 jaar. En Carola, hoe oud ben jij? Ook 16. Wat denk jij als je dit allemaal zo aanhoort? Je krijgt er les in. Heb je het je ten eerste nodig? Um, ik denk dat het wel goed is, ja. Dat je zeg maar niet alleen maar. Uh... Een docent, zeg maar, heb die altijd voor de les staat en die vertelt hoe het is. Maar dat je ook echt daadwerkelijk het horen krijgt van mensen die er, zeg maar, mee te maken gehad hebben. Onlangs waren de beelden heel duidelijk, heel pijnlijk, heel schrijnend. Die boten daar uit Lampedusa. Mensen die uh, verdronken, heb je dat gezien? Ja, dat heb ik gezien, ja. Zo erg is het nog niet in Rotterdam. Maar ben je er ook wel schoon op straat mee geconfronteerd? Um, nee, nog, nee, ik zelf nog niet, maar. En jij, Wesley? Nou, in vergelijking met Lampedusa, nee. Dat, dat nee, ben ik, natuurlijk uh, niet. Want dat, nee, is echt, niet. dat is niet ver van ons bed. Maar door de televisie, onder andere, wel heel dichtbij gekomen. Ja, dat maakt je. Je gaat je wel realiseren wat er allemaal kan gebeuren, natuurlijk. Maar ik heb niet in Rotterdam meegemaakt dat ik een vluchteling of zo zie. Want vooral in Rotterdam. Want we leven in een pluriforme, pluriforme samenleving, maar. En vooral in Rotterdam is dat heel duidelijk. Maar ik. Ik heb niet gemerkt dat ik zo iemand kan zeggen dat is een vluchteling. Of dat is een uh, ja, vluchteling of illegaal. Want illegaal vind ik al helemaal een vreemd woord. Dus ja... Ik kan niet erg zeggen dat ik heb meegemaakt. Dominique de zit al een beetje te knikken als hij dit hoort van Wesley. Dat is ook natuurlijk heel duidelijk. Heel zichtbaar zijn ze niet direct. Althans niet altijd. Nee, het staat niet op hun voorhoofd geschreven. Nee, nee. Dus, dus uh, dat is natuurlijk ook het wonderlijke. Dat als je in de stad loopt, dat je helemaal niet ziet... Uh, dat er uh, tussen de 15 en 20.000 van deze mensen in de stad zijn. Dus dat klopt. En dat is een van de redenen uh, waarom we nu dit lesprogramma uh, maken. Dat we uh, voor uh, jonge mensen zichtbaar willen maken wat er eigenlijk uh, aan de hand is. Um, en ze uh, bewust willen uh, maken uh, van de situatie waarin deze mensen verkeren in Nederland. Draagt dat bij tot dat motto hier boven de deur? U zei het welkomen. Ik denk het wel. Ik, uh, uh, dat is niet voor niks uh, een lied dat je zingt uh, met kerst. Maar juist dat... Uh, ja, maar het staat hier echt voor de deur ja, van twee jaar, ja, ja, ja, ja, maar... Het, ik, ik, Toch, uh, Gabriel heel... Cornelissen? Ja. Of heb je dat nog nooit gezien bij het, het binnentreden van de school? <laughs> hij, hij zit, hij zit me aan te kijken van, jee, is dat zo? Ik denk dat het met de kerst te maken heeft. Ja, dat, dat, ja, dat denk ik. Maar goed, het is wel een heel mooi motto... En ik denk dat we juist dat u zei willen komen... dat we dat heel erg kwijtgeraakt zijn in uh, Nederland. Als je ziet bijvoorbeeld het enorme gesteggel... over een paar honderd vluchtelingen... Uit die Syriën. wij zouden kunnen ontvangen uit Syrië... dat is, ten, vind ik, ten hemel schrijend. Hoe welkom zijn ze volgens Wesley? Uh, ik vind dat ze gewoon welkom mogen zijn. Want ja... Ik ben meer van, we hebben tot nu toe bij maatschappijlijke wetenschappelen... natuurlijk over uh, uh, immigratie nu en dergelijke. En ik vind ook gewoon van, het is, je kan niet mensen zeggen van... ze mogen niet op deze plek van de aarde zijn. Want de aarde is ook van iedereen. Dus ik vind, je kan niet mensen zomaar buitensluiten... die nu moeite hebben in hun eigen land. Eigenlijk zelfs in gevaar verkeren. En hoe is het met, u zei het welkomen bij Carola? Ik denk dat ik het daar wel mee eens ben, ja. Je kan mensen niet zomaar verbieden... Uh. Ergens naartoe te gaan. Toch? Ik denk maar, niet dat... Ook jullie zullen toch wat meer uh, les krijgen, Gabriel Cornelissen, denk ik. Over de, over de, recht over de rechtspositie. Uh, ook al door Dick Couvet geschetst. Ja, het, uh, dus de het hele positie pakket... die zij met z'n tweeën wel hebben, maar de immigranten niet. Ja, het is wel, wel leuk om even toe te lichten. Dit hele pakket past. Uh, bij het onderwerp multiculturele samenleving. Maar ik noem dat liever migratie wereldwijd. Uh, ik ben deze periode begonnen met uh, een aantal lessen te geven... over Syla Ben Benhabib, hoogleraar aan de Yale University in Amerika. En dan heeft het ook over het kosmopolitisch wereldrecht van Kant. En dan hebben we het dus over burgers en hun plekje. Wie hoort waar? En dat is heel leuk om daarover na te denken... Uh, niet om zomaar helemaal geen grenzen meer te stellen, wat Ben Habib ook zegt. Maar om poreuze grenzen te hebben en om daarna te kijken naar de best mogelijke oplossingen. Dus het is niet alleen maar mededogen van ach, wat zijn mensen zielig. Maar meer van, hé, hey, hoe kunnen we nou die problemen over asielzoekers, vluchtelingenbeleid, hoe kunnen we daar nou uh, een hand wat aan geven? Ja, poreuze grenzen. Er zijn op dit moment ook al geluiden over uh, grenzen die veel en veel te wagenwijd openstaan. Minister Ascher heeft er in uh, Europa, een Europese kring, het nodige. Al over gezegd, maar dan gaat het over Bulgaren en Roemenen. Dat komt er allemaal bij. Dat verhoogt de druk op onze samenleving. Is een wezenlijke zorg. Ja. Naast de migranten, Dikke Couvé. Ja, dat is, een, dat is een wezenlijke zorg. Ik vind wel dat je bij het begin moet beginnen. En dat is dat wij lid zijn van de Europese Unie. En in die Unie geldt uh, onder andere een vrij verkeer van personen. Dus dat is, wij, wij horen bij die club. En dan kan je niet zeggen van ja. Als er dingen op ons afkomen waar we, die we vervelend vinden... dan doen we even niet mee. Wat ik wel verstandig vind... ik ben geen voorstander van... zet de grenzen voor iedereen maar open. Dat is, denk ik, geen oplossing voor de landen in kwestie... maar ook niet voor een land als Nederland. Aan de andere kant ben ik het heel erg met Wesley en Carola eens... dat als mensen... Um, uh, om uh, redenen van uh, politiek of hun land mm. is één grote bende... dan moet je zorgen uh, dat zij uh, welkom zijn in dit land. Maar ik hoor toch ook u zeggen van dat er toch wel bepaalde grenzen zijn... aan het ja. zei willen komen? Ja, dat vind ik wel. Kijk, je, je, um, ik, ben, ik heb te veel rondgereisd, zal ik maar even zeggen... Uh, om te zeggen, zet alle grenzen uh, maar open... Uh, dat is niet in het belang van de landen waar deze mensen vandaan komen... maar dat is ook niet in het belang van Nederland. Dus dat je daar een uh, zekere regulering op toepast, lijkt mij terecht. Uh, waar wij bezwaar tegen hebben vanuit de Pauluskerk... is dat we dat op het ogenblik zo rigide doen... Uh, dat uh, he, meneer Cornelis noemde net uh, de hele kwestie van burgerrechten en mensenrechten... Nederland was altijd een groot voorvachter van mensenrechten... dat die zwaar onder druk komen te staan. En eigenlijk vind ik, en dat blijkt ook wel uit onderzoek... dat Nederland op dat punt uh, steeds meer kritiek... nationaal en internationaal op Nederlandse vreemdelingenbeleid... vluchtelingenbeleid, zwaar door het putje is gezakt... als het gaat om mensenrechten. Ja, is, is Rotterdam nou niet bij uitstek een voorbeeld van een stad... die hier aan de ene kant mee worstelt... en aan de andere kant ook naar oplossingen zoekt... Ja, dat die dus klopt. en het donker en het licht kent? Ja, die, ja, die en het donker en het licht kent. Uh, uh, maar ik vind dat um, zeg maar het accent dat gelegd, werd op het, dat gelegd wordt op het donker... dat dat ogenblik wel heel erg overheerst. Uh, maar u geeft zelf ook al het onderscheid aan ja dus dat je aan de ene kant dus de mensen die met enorme ellende uit een ellendig land wegvluchten ja. naast de toestroom van diegenen die nu juist door Europese openheid ja. mogelijk voor overlast gaan zorgen klopt dat kan maar dat zijn dus wel twee verschillende groepen ja. waar wij het vooral over hebben is over uh, niet EU burgers als het gaat om EU burgers dan denk ik uh, uh, dat je uh, er verstandig aan doet om goede afspraken te maken over uh, hoe je zoiets uh, reguleert. En in feite is dat in Nederland en ook in Rotterdam uh, al aan de gang. Ik had er toevallig gisteren een discussie over. Gabriel Cornelis, is het toch niet zinnig om gelet op de actualiteit van uh, de, de uh, discussie over Roemenen, die toestroom, Bulgaren, om dat onderscheid ook in deze les aan te brengen? Uh, ik zal er zeker over hebben. Dus stond... het gaat natuurlijk over jeugd die de nuance bijgebracht moet worden. Ja, maar dan, maar dan wel uh, gebaseerd op de feiten. Vandaag stond er weer een heel artikel in de Volkskrant. Uh, uh, uh, het zijn beweringen van waarschijnlijkheden. En daar moeten we heel erg voor oppassen. De toestroom van Bulgaren, dat moeten we eerst maar eens zien of dat zo is. Nou, dat soort geruchten en vooroordelen, die, daar moeten we heel voorzichtig naar, mee zijn. Het gaat er mij om uh, via dit lespakket, via de... De dingen die er al geregeld zijn om te kijken naar de mensen die ook zorg behoeven. Zoals onder meer um, nou, één iemand die in ons lokaal zit. En daar ben ik gewoon via dit lespakket dan heel blij om. Dat ze kennis maken met een asielzoeker die uitgeprocedeerd is. Ja, tuurlijk. Geef uh, ga even naar de reacties voordat we naar een beller gaan. Uh, Antonio die schrijft dat de belangrijkste les is... dat zolang het rijke Blanke Westen een rijkdom in, niet in verhouding wil delen... er altijd vluchtelingen en ongelijkheid zullen bestaan. Jark, die zegt uh, natuurlijk: is het, hier is het belangrijk hier les over te geven. En vooral over de manier waarop vluchtelingen in de loop der eeuwen in ons land de dienst zijn gaan uitmaken. Nou, kun je er helemaal over discussiëren. En tot slot, Andries, daar kun je op wachten op zo'n reactie. Weer 25 minuten gezeik over vluchtelingen. Ze moeten in die landen waar ze vandaan komen, is wat aan de voortplanting doen. Nou ja, kijk, dat zijn natuurlijk dat zei het over krassen contrasten gesproken. Maar dat doen, daar zijn we open voor in lijn. Uh, meneer Evers aan de lijn, Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is uw idee? Mijn idee is, nou niet dat het het idee is... maar ik heb meer het idee van um, iedereen is welkom op zich. Maar dan moet je ook wel iets toevoegen. Als je hier alleen komt om je handje op te houden... dan kun je dat net zo goed ook doen waar je vandaan komt. En niet dat ik zeg dat iedereen terug moet worden gestuurd... maar het moet wel ook... Um, ja, economisch, dat klinkt dan zo kil. Maar het moet wel ook voor ons een voordeel zijn. Want ik hoorde net volgens mij Wesley zeggen... ja, we kunnen niet iemand niet ergens toelaten op deze aarde... want de aarde is van iedereen. En ja, dat is natuurlijk zo. Maar er zijn, Nederland is ons huis. En daar moeten wij samen voor zorgen. En dan mag ook niet iedereen zomaar in jouw huis komen zonder toestemming. En ook zelfs als ze er zijn, zijn de regels waar ze zich aan dienen te houden. En dat is in Nederland net zo. En als mensen niet onder die regels vallen... Ja, dan wordt ze vriendelijk verzocht om terug te gaan naar waar ze terugkomen. Van, vandaan komen. Dat, wij hebben niet bepaald dat iemand wordt geboren in een land waar ze worden geboren. En als ze dan toch naar Nederland te komen, ja, dan zijn, hebben we regels. Want als we de um, grenzen openstellen voor iedereen, ja, dan zijn er op een gegeven moment geen 16 miljoen meer, maar dan zijn er 30 of 60 miljoen Nederlanders. En dan hebben wij ook niet meer wat wij nu voor onszelf hebben opgebouwd, omdat we dat gewoon niet. Het is niet te delen met 7 miljard mensen in de wereld. Laten en als je we een betere toekomst willen hebben... moeten we dat eigenlijk daarop bouwen, niet hierop bouwen. Omdat heel, er gewoon geen plaats is voor, voor, voor 7, heel, miljoen, heel 7 miljard mensen. Heel uh, duidelijk, meneer Evers. Uh, 30 miljoen, dat lijkt me een wat al te kras getal. Maar um, de boodschap is wel duidelijk. Het gaat namelijk ook over, over de economie van, van het vluchten. Uh, Gabriel Cornelissen, bij uh, het betoog van meneer Evers... maakt u al een bepaald handgebaar. Nou, ik denk dat meneer Evers helemaal gelijk heeft. Dat we moeten kijken naar... Uh, uh, wat is het nut van iemand? Maar ook vooral, waar komt iemand vandaan? En kan iemand blijven wonen waar hij blijft wonen? En dat moet inderdaad uitgezocht worden. Maar maken jullie dan ook weer, want we hebben het over onderscheiden. We proberen de nuance toch wel te houden. Uh, ook in dit lespakket uh, onderscheid tussen... Uh, wat heel vaak ook vooroordeel of niet economische vluchteling wordt genoemd. En mensen die echt desperado uit een land... met een werkelijk vreselijk eng regime zijn gevlucht. Ja, natuurlijk wordt dat onderscheid gemaakt. En dat wordt ook duidelijk gemaakt aan de leerlingen, denk ik. Er is niemand bij gebaat dat er alleen maar mensen komen die hun handje ophouden. Wesley, uh, meneer Evers zegt... Van, het moet toch niet te gek worden. Die to toestroom uh, kan uit de klauw lopen. Ja, ik denk ook dat hij daar gelijk in heeft. Maar ja, vooral met het economisch punt... dan moet je wel ook uitkijken van de mensen die je toelaat... die hebben ook capaciteiten niet. En dan moet je ook gaan kijken je, welke je waar kan inzetten natuurlijk. Want sommige mensen die kunnen bijvoorbeeld nog geen woord Engels... En voordat ze dan überhaupt kunnen werken. Dan moet je ook nog het tolk en alles gaan uh, verzorgen. Dus misschien hebben ze ook nog scholing nodig voordat ze misschien bij onze economie kunnen bijdragen. Maar het kan ook nog zijn dat als ze hier zijn, dat ze ook weer zo weg zijn. Het hoeft niet te betekenen dat als vluchtelingen hier komen, dat ze hier hun he hele leven blijven. Ja, Nederland als springplank naar Engeland kennen we ook. Rotterdam, mooie bootverbindingen, dik koffé. Maar regels zijn regels, zei meneer ergens net. Ik, ik, ik ben het op zichzelf, kan ik me in ieder geval verplaatsen in wat de heer Evers zegt. Nou kun je natuurlijk, dat heb ik eigenlijk net ook al gezegd. Dat je zeg maar niet alles kunt toelaten. Wat ik mis in het verhaal van de heer Evers is begrip voor de situatie van mensen op de wereld. Die noemde ik net een groeiend aantal vluchtelingen... om politieke redenen, mm -hmm. omdat ze moeten vluchten. Syrië voor geweld. En ik denk dus dat er in Nederland ontwikkeld zou moeten worden... dat ben ik met de heer Cornelissen eens, een migratiebeleid. Dat hebben we eigenlijk niet. Immigratie, emigratie. En dat we met elkaar wegen de nood van de mensen en het economische belang en al die andere aspecten die daarbij horen. Geen en, beleid? Zijn we er toch al niet decennia mee aan het worstelen? We hebben een, een asielwet ja. en we hebben een vreemdelingenwet. Uh, dat is iets anders dat we in Nederland, uh, dan dat we in Nederland hebben nagedacht... over hoe wij eigenlijk omgaan met emigratie en immigratie. Wat dat betreft zouden we een groot voorbeeld kunnen nemen... aan een land dat daar heel veel ervaring mee heeft, de Verenigde Staten van Amerika. Daar hebben ze dat wel. Maar dat land is daar ongeveer op gebouwd... Exact. Dus, de Verenigde dat ik... Staat van Amerika is een werkelijk één grote smeltpot... van exact. mensen die om allerlei redenen ja. destijds al uit Europa exact. zijn gevlucht. Exact. En dat is dus niet, uh, laten we maar zeggen, economisch... Uh, bepaald een onsuccesvol uh, land. Uh, dat is één van de redenen waarom ik het pleidooi hou uh, dat ik hou. En misschien is het aardig om te vertellen dat mijn eigen familie... Uh, uh, 300 jaar geleden voor het geweld van koning Lodewijk XIV... naar dit land vluchtte. Hugenoten. Hugenoten de familie Couvé. De familie Couvé. En die waren hier uh, welkom. Um, uh, en um, uh, wij hebben uh, geprobeerd uh, mee om dit uh, land op te bouwen. Dus voor mij, en dat heeft alles te maken met immigratie en emigratiebeleid... Uh, is het belangrijk om als land daar uh, over na te denken... en deze afweging met elkaar te In ieder geval als samenleving daar een thema van te maken... en met elkaar te bespreken. Wat willen we nou eigenlijk precies? Nee. En dan niet alleen vanuit de negatieve gedachte um, uh, uh, vreemdelingen en um, uh, vluchtelingen... Uh, dat brengt alleen maar problemen met zich mee... dat brengt ook kansen met zich mee voor een land. Dus daar ben ik met Wesley eens. Die en hebben we ook niet met z'n allen net weer bij zijn heengaan de grote betekenis van Mandela... en het woord verzoenen gehoord. Ja, precies. Maar ja, dan zeggen ze weer aan de radio... zit er eentje, eentje weer heel soft te doen. Ja, ik, nou, terwijl, die, terwijl die betekenis van Mandela zo op wereldwijd ja, is gecommuniceerd. Ja, dus dat is niet soft. Uh, uh, dat is uh, het fundament uh, van onze samenleving... Uh, Mandela die, die heel duidelijk zei uh, uh, dat, uh, dat, dat elk mens uh, op de een of andere manier um, een plaats moest hebben uh, in deze uh, wereld. Eigenlijk ongeacht wat hij wel of niet misdreven had. En ik denk dat dat, dat is niet soft. Uh, dat is waarop onze samenlevingen zijn gebaseerd. En het is de enige manier om het met elkaar op een constructieve wijze vol te houden. Samenleving Zuid-Afrika die nog een heel eind achterloopt op die in Nederland. Het rijke Nederland. Gabriel Konees nog even heel kort. De lezen is nog niet klaar en het zal nog lang duren neem ik aan. Uh, dit onderwerp duurt nog even voort. De les duurt tot tien voor half twaalf. Maar het is leuk om hier net ook allemaal dingen te horen die we in de les ook besproken uh, hebben. Zoals de melting pot en de saladbol. En uh, nou ja, over wat meneer Kouvee net uh, zei: dat er juist heel veel voorouders in Nederland ook uit het buitenland komen. En uh, ja, op 5euwenmigratie.nl staat bijvoorbeeld dat 98% van de voorouders van Nederland. Uh, ergens anders vandaan komt... Maakt dan... toch ook een deel uit van de ruggengraat van, van de Nederland. Nederland, ja. een open land. Maria heeft gebeld. Die wil graag een vluchteling in huis opnemen. Wij zullen het nummer van Maria aan de vluchteling doorgeven. Nu was van ons. Nederland is te veel Misschien wel de komst van Bulgaren en Roemenen. Deze mensen bedringen niet alleen de arbeid... maar ze worden ook nog onderbetaald. Laten we nou eens eerst bij onszelf beginnen... en aan onze ouderen denken die ons land hebben grootgebracht... We zitten hier wel in Nederland en we hoeven niet heel Europa te bedienen. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling, een gast in de studio. Je moet niet op voorhand al beginnen vanuit een negatieve invalshoek. En uw mening die telt. Ik denk dat het allemaal wel meestal valt. Luister vanmiddag van half twee tot twee naar Stand.nl. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.